Twee uur Herman Vriend met het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan zijn negen mensen omgekomen bij een aanval op een bank. Zeker 70 mensen in het gebouw raakten gewond. De daders droegen het uniform van de grenspolitie en konden op die manier makkelijk binnenkomen. Een ooggetuige heeft gezegd dat de zeven mannen in het wilde weg om zich heen schoten. De Taliban hebben inmiddels laten weten dat zij achter de actie zitten. In Algerije is de oproerpolitie in actie gekomen tegen demonstranten voor meer democratie. Het protest in de hoofdstad Algiers was van tevoren aangekondigd door een coalitie van een oppositiepartij, vakbonden en mensenrechtengroeperingen. De politie is massaal aanwezig. De groep van 500 betogers werd direct bij het begin van het protest omsingeld en met de wapenstok uiteengeslagen. Ook vorige week werd er in Algiers gedemonstreerd. In Brabant is een verkiezingsbord van de SP... waarop werd geprotesteerd tegen de bouw van megastallen vernield. Het bord stond in een weiland in Sterksel... een plaatsje onder Eindhoven met veel varkenshouderijen. De SP is erg actief in Sterksel... en vat de vernieling op als een poging tot intimidatie. Er is daarom aangifte gedaan bij de politie. De SP wil zo snel mogelijk een nieuw bord tegen megastallen neerzetten. De wielerproeg van Soleil heeft coureur Riccardo Rico... met onmiddellijke ingang ontslagen. De Italiaan was al op normatief gezet. Rico werd twee weken geleden met hoge koorts en nierproblemen... in het ziekenhuis opgenomen. Hij was ziek geworden nadat hij zichzelf een bloedtransfusie had toegediend. En dat is in strijd met de regels tegen doping. Volgens Soleil heeft Rico de interne ploegregels geschonden. De Italiaan werd in 2008 ook al op doping betrapt. Het weer het is droog en bewolkt. De temperatuur ligt tussen 1 en 6 graden. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het noorden blijft het droog. Vannacht wordt het min 4 tot plus 2 graden. Morgen trekt de regen weg en wordt het overal droog. Dit was het NOS Journaal.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 Bijna vier minuten over twee. Welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. En tot half drie hebben we nog één gespreksonderwerp. Ondernemers en hun pensioen of juist geen pensioen. Ja, zelfstandigen die hun eigen oude dagsvoorziening bij elkaar sparen... worden door de Belastingdienst benadeeld... vergeleken met werknemers die via hun baas een pensioen opbouwen. Dat is raar, in een tijd waarin er zoveel zelfstandigen zijn. In een deze week gepresenteerd rapport van een groep vooraanstaande fiscalisten... wordt een blauwdruk gegeven van hoe dat anders zou kunnen. Bij ons de gast is de man die leiding gaf aan dat onderzoek... bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht, Herman Capelle. Ook aan tafel Willem Overbos van de MKB Service Desk. En Olaf Pannenborg, een van de oprichters van Brand New Day. En dat is een nieuwe prijsvechter op de pensioenmarkt. Met hen, alle drie, praten we over de oude dagsvoorziening van zelfstandigen. Goedemiddag allemaal. Begin Goedemiddag. maar even met meneer Capelle, want uh, ja, u heeft die blauwdruk uh, geschreven, zal ik maar zeggen. U bent behalve hoogleraar ook directielid bij Egon. De luisteraar die zou u kunnen kennen van een tv-spotje met lego-blokken. Daar laten we maar even een stukje van horen. Nee, oh, dat horen we niet. Nou, in ieder geval, u doet uh, voorkomen dat dat uh, erg gemakkelijk gaat. He, want er zijn een paar pijlers waarop je dat pensioen kunt baseren, noem ze nog eventjes. Hoe dat gaat het in dat sportje? Uh, ja, we hebben drie pijlers in Nederland waar de totale oude uit is opgebouwd. Dat is de eerste pijler, dat is de, de AOW. Die krijgt iedereen. Uh, ongeacht of je inkomen hebt en hoe hoog je inkomen is, die komt vanuit uh, de staat. Dan heb je de tweede pijler, dat zijn de pensioenen die opgebouwd worden door mensen die een loondienst zijn. Ja. Het hangt af van hoeveel je verdient, hoeveel je opbouwt. En de derde pijler is eigenlijk het sluitstuk. Als je in die eerste twee pijlers niet voldoende opbouwt... als je een pensioentekort hebt, zoals het heet... dan mag je in die derde pijler het aanvullen... Tot uh, het potsoen, pensioen, wat wij fatsoenlijk vinden in Nederland. En dat is, uh, hebben we afgesproken met elkaar, ongeveer 70% van je uh, van laatste salaris. Ja. Ja, en het eerste gedeelte, dat is uw hoogleraar-gedeelte. En het uh, laatste gedeelte, dan komen we vanzelf bij meneer Egon terecht. Uh, nou, het eerste gedeelte krijg ik dus van, uh, van Nederlandse staat, dat is de AOE. Ja. Het tweede gedeelte bouw ik op uh, bij mijn werkgever, dat is dan, dan Egon. Want ik ben één dag aan de week uh, hoogleraar. Maar als oh, mijn dag? Daar hoef ik niets oh. van te hebben. Dus. Oké. Okay. Stel dat ik dus in mijn pensioen, die ik, wat ik van mijn werkgever krijg. Niet aan het normpensioen zou komen, uh -huh. dan mag ik zelf, en dat kan ik bij meneer Pannerborg doen bijvoorbeeld, kan ik er dan iets bij storten om te zorgen dat ik door de lijfrente die ik dan afsluit, in zijn totaliteit aan die 70% kom. Want het zijn dus communicerende vaten die drie pijlers bij elkaar opgeteld moeten leiden tot een adequate ouderdagsvoorziening. Is dat slecht geregeld? Nou, dat weet ik niet. Het is in ieder geval zo dat een heleboel mensen niet aan die 70% komen. Dat, uh, dat is of wel komt een dat? Vet, uh, omdat ze uh, denk ik niet precies weten wat ze hebben. Dat is één. En twee, je moet natuurlijk ook wel de liquide middelen hebben... om dan dat pensioen te kunnen opbouwen. Kijk, de fiscus die zegt, ik faciliteer het tot 70%. Je mag het aftrekken van je belasting om het op te bouwen. Maar je moet het wel betalen. Ja, goed. Als jij als ondernemer bijvoorbeeld, zegt... Ik heb een, een zaak en ik heb al moeite genoeg om mijn boterham belegd te krijgen. Ik heb het gewoon niet. Ja. Ja, dan, dan bouw je ook niks op. Maar ik zei even in mijn inleiding dat uh, werkgevers of zelfstandigen... Uh, dat die benadeeld worden in wat betreft hun pensioenopbouw. Leg even kort uit hoe dat zit. Ja, dat komt omdat de, uh, de hoeveelheid geld die je mag aftrekken voor je oude in de tweede pijler anders wordt bepaald dan in de eerste pijler. Of In de derde pijler, sorry. In de tweede pijler ben je werkgever. Oh, oh oh, oh. niet alle pijlers door elkaar. En nee, als ik bij mijn werkgever dus pionel bouw, dan zeg ik gewoon: per jaar dat ik werk, bouw ik in de meeste gevallen 2,25% op van mijn inkomen. Als en daar ik... wordt een gedeelte van nog betaald door je werkgever. Ja, door wie dat betaald wordt is even uh, niet relevant. Die okay. 2,25% die ik dan krijg, dan daar hoef je geen op. belasting over te betalen. Precies. Uh, als ik 30 ben, kost 2,25% van mijn salaris van bijvoorbeeld 20.000 euro... minder dan als ik 40 ben of als ik 50 ben. Dus bij de tweede pijler dan ga je uit van... ik wil die 2,25% per jaar hebben. De zelfstandige ondernemer die volledig is aangewezen op de derde pijler... die mag per jaar 17% van zijn inkomen aftrekken. Ongeacht hoe oud hij is. En die 17% is dus voor een 30-jarige levert weer meer op dan een 40-jarige. En dan zie je dus dat met name de oudere zelfstandigen die kunnen voor die 17% niet hetzelfde inkopen als de mensen die in loondienst zijn. En daar zit dus de ongelijkheid dat iemand die zelfstandig is... en die 40.000 euro per jaar verdient en 45 is... die kan niet dezelfde oude opbouwen als iemand die hetzelfde leeftijd heeft... hetzelfde inkomen heeft, maar in loondienst is. En okay. welke aanbeveling zou u dan doen om dat te verbeteren? Wat wij in het rapport hebben gezegd is van... bepaal die ruimte zodanig dat het niet uitmaakt of je nou zelfstandiger bent of in loondienst bent... Iedereen, ongeacht, gelijk. die krijgt in ieder geval dezelfde ruimte... om zijn oude op te bouwen. Dat is de essentie van ons advies. Oké. Okay. Uh, bij ons zit elke week Willem Overbosch. Jij zit altijd in het uh, eerste gedeelte van het programma. We hebben je nu overgeheveld. Ja. Vertel maar eens hoe het met jouw pensioen zit, jongen. Nou, ik ben er heel eerlijk in. Dat, uh, ik gok natuurlijk nog op de verkoop van mijn bedrijf. Oftewel, ik heb niks geregeld. Ik heb in de jaren tot mijn dertigste... bij verschillende werkgevers pensioen gebouwd. Ik ben op mijn dertigste zelfstandig ondernemer geworden. En ja... Ik ben nu 37, dus er zit een krater. En dat is een veel voorkomend iets, hè, meneer Capelle. Ondernemers die dus gewoon niks geregeld hebben. Ja, dat klopt. En dat is op zich uh, zou dat ook nog niet eens zo erg zijn... als je dat naderhand weer kan, uh, kan inhalen. En dat is ook een van de aanbevelingen die wij ja. gedaan hebben. Van, zorg er nou voor dat in ieder geval de ruimte die iemand heeft... die die nog niet gebruikt heeft... dat hij die, die ook later in zijn carrière... als hij misschien wat minder kosten voor zijn bedrijf heeft... en wat meer liquiditeit heeft om te dat hij dan alsnog die uh, ruimte kan inhalen. Willem, ze hebben 124 keer tegen je gezegd... regel het nou behoorlijk. Jij ja, hebt een vrouw, je hebt kinderen... Uh, nee. dus je, je wordt ook verondersteld dat behoorlijk te regelen. Toch doe je het niet. En dat zeggen een ongelooflijke hoop ondernemers. 60% van de ondernemers onder de 45... dat is een onderzoek van uh, GFK Intermarkt... zegt inderdaad dat niet geregeld te hebben... of zelfs niet te weten wat ze na hun 65ste hebben... Uh, ik denk dat heel veel ondernemers, en ik kijk ook even naar mijn buurman... Uh, je maakt uiteindelijk een afweging. Wat wil ik wel aan risico's op dit moment hebben afgedekt? Wat heb ik aan liquiditeit of aan geld beschikbaar om uh, extra uh, weg te zetten? Uh, en van welke fiscale regelingen zou ik eventueel gebruik willen maken? Uh, daar maak je een afweging in. Ik heb bijvoorbeeld wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is op dit moment belangrijk. En ik heb ook tegen mezelf gezegd dat vanaf mijn 40ste ga ik dit regelen. En daar zou ik nu al mee bezig kunnen zijn. Is, is het uh, zo dat de meeste ondernemers er onder hun 40ste überhaupt niet mee bezig zijn? Want dan is dat zo nou, ver weg, laat maar, maar zitten. Er zijn een hoop onderzoeken gedaan die dat bevestigen. En daarnaast, ja, als je gewoon eh, rondom je heen vraagt... Eh, als ik kijk naar mijn collega-ondernemers, iedereen zegt... ja. De groeten, daar ben ik gewoon nu niet mee bezig. Uh, wetende dat ze er over een paar jaar echt wel aan moeten geloven. Ook dat weten ze wel. Dus het is een, wel een bewuste, bewuste afweging. En als je uh, daar wel mee bezig bent... wat zijn dan de keuzemogelijkheden voor ondernemers... om in hun oude dag te voorzien? Nou, naast die drie pijlers die zojuist door de Heer van Capelle zijn genoemd... Uh, heb je als ondernemer, uh, als je een DGA bent... dus je hebt bijvoorbeeld een, een eigen holding... dan kun je in die, in die tweede pijler uh, kun je pensioenbouw op... Uh, opwerf uitwerken, want dan, dan kun je jezelf als werknemer gedragen. Uh, je kan ook pensioen in een BV uh, gaan opbouwen, extern. Dan staat het iets zekerder. Heel veel ondernemers die dat doen, die maken gebruik van fiscale regelingen. En ja, pensioen in eigen beheer? Of? Pensioen in eigen beheer. Ja. Dan ben je directeur groot aandeelhouder. Mm -hmm. Dan heb je een werkmaatschappij en een holding. De, de holding factureert dan een management fee aan een werkmaatschappij. En tussen die twee BV's maak je dan afspraken over je pensioen. Um, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je dat kan betalen. Want daar geldt ook weer dat het uit die werkmaatschappij betaald moet kunnen worden. Um, dan wel dat je het fiscaal uh, goed op orde hebt. En daarvoor laten veel ondernemers zich ook wel adviseren. Um, belangrijk daarbij is dus die fiscale uh, regelingen waar je gebruik van kan maken en die liquiditeit. Uh, daarnaast, als je geen DGA bent, dus geen BV hebt... dan, dan ben je dus een zelfstandige zonderpensier. Een, een, een, een ZZP'er, dat was al je... een sielenpoot zonder pensioen. Ja, dan kom je dus in die, in die derde pijler waar je het zelf moet gaan regelen. En daar kun je van die oude dagsreserve gebruik maken. Dat is net eigenlijk ook al uitgelegd. Um, en moet je bij een, een pensioenverzekeraar het gaan onderbrengen. Meneer Capelle, is het bekend hoeveel mensen uiteindelijk in de problemen komen? Nee, dat, uh, dat weet ik niet. Is daar ook geen schatting van? Ik heb daar geen, uh, geen cijfers over. Nee. Want dat moet toch een voorstel deel van de ondernemers ja, zijn? ik denk, want het lastige, ik heb wel even gekeken... maar er is, is alleen maar cijfermateriaal over de ZZP'er zeg maar, in zijn algemeenheid. En als je daarnaar kijkt, dan is het vrij treurig. Uh, die zit qua gemiddeld inkomen net boven het minimuminkomen. Maar daar zit dus ook de internetondernemer bij... die een halve dag per week achter uh, zijn computer kinderkleertjes verkoopt... tot aan de zelfstandige die gewoon 80 uur per week werkt. Mm -hmm. Maar ik weet uit de vaarding, ik heb dus geen cijfers van hoe ver het is dat er toch heel wat ondernemers zijn die zeggen: Willem, van... jij wel? Nou, ik, ik las toevallig iets. Twee dagen geleden kwam het CBS... met een uh, getal dat nu uh, de gemiddelde pensioenvoorziening uh, 20.000 euro is. Als iedereen op dit moment door zou gaan tot zijn, uh, tot zijn 65e. Dus dat zegt er iets over. En dan Waarbij, krijg je 20.000 euro uh, dat, dat per zou jaar? Dat dan AOW plus uh, de, nee, de nee, pensioen... Uh, nee, dat wordt, ja. Ja, dus dat klopt, de maar dat geldt, geldt dus ongeveer voor, voor iedereen. En <gacht> ja. die, uh, hoe de nee, zzp'ers daar doorheen een... uh, lopen, dat, uh, dat weet ik even niet. Maar ik spreek regel, regelmatig zzp'ers. hier zzp op pensioen allemaal leuk en aardig. Maar ik heb gewoon uh, het geld wat ik op dit moment in mijn ja. bedrijf... die nodig om het uh, brood op de plank te hebben. Precies. We gaan even naar onze derde gast aan deze tafel. Uh, Olaf Pannenborg. Jullie zijn met Brand New Day vorig jaar... begonnen op die pensioenmarkt als prijsvechters. Ja, klopt. Waarom? Um, nou Dat is eigenlijk voornamelijk ontstaan... vanuit uh, de onvrede over uh, ja, hoe het nu gaat. Uh, uh, de, Waar de, had de huidige, je onvrede mee? De huidige aanbieders. We, hebben natuurlijk, we, kennen, we zijn allemaal bekend met de het Wokkerpolis-schandaal. De Egons, de Deltaloids, de Nationale Nederlanden, et cetera. Noem het maar op. Uh, ik denk ook dat daar uh, een groot deel van het probleem zit. Een hele hoop zelfstandigen die zijn natuurlijk geconfronteerd met die Woekerpolis-affaire. En die denken van, ja, moet ik daar nou ook echt in gaan stappen? Het we hebben hoge het dus kosten. ook over torenhoge kosten op pensioenregelingen. Torenhoge kosten op pensioenregelingen. Uh, uh, wat leg eens uit wel... hoe dat werkt dan? Wat ik bedoel... uh, nou, je kan het eigenlijk heel simpel zien... dat uh, 1% aan te hoge kosten... dat vreet in op je kapitaal. Dat betekent dus elke procent die je meer betaalt aan kosten uh, levert dus op einddatum, na een looptijd van zo'n 30, 35 jaar... 25 tot 30 procent minder in pensioenkapitaal op. Dit is ook een van de ben, verklaringen. Jij bent een prijsvechter of zo Wij zijn markt, een prijsvechter. He? Hoeveel procent minder kosten bieden jullie? Nou, Wij bieden 2 procent minder kosten dan de huidige uh, wabeken norm uh, Dat zou dus 60 uh, procent meer opleveren in je pensioen? Precies. Als die uh, wabeken norm inderdaad wordt, uh, uh, wordt gevolgd... Wat is de wabeken norm uh, uh, De wabeken norm dat is de overeenkomst die gesloten is... tussen consumentenorganisaties en uh, het verbond van verzekeraars... Uh, na de hele Boekerpolis-affaire is geconstateerd... dat consumenten eigenlijk zijn misleid... en veel te veel kosten hebben betaald. En nu wordt gezegd, met terugwerkende kracht... gaan we die kosten maximeren. Nou, die kostenmaximering ligt bij iets grotere potten... zo rond de 2,45, uh, 2,5 procent. Nou, dat vinden wij nog steeds absurd hoog. Dat oh. moet veel minder kunnen. Dus wij bieden het aan voor een half procent. Okay, uh, Willem, nee, maar ik Willem, wil even over meneer Capelle die... laten reageren. Dat ja, is van Egon. En die... En, en, uh, u krijgt even om de oren dat u uh, mensen voor 60% naait in hun pensioen. Zal ik maar even groot zeggen. Sorry, om het nou, nog vriendelijk te brengen. <laughs> het vriendelijk te nou, brengen. Dat, we, dat we, wordt hier even nou, naast u gezegd. Dat, dat weet ik maar. Laten we even vooropstellen dat uh, het stuk van de markt waar uh, bekend hun deel op is. Dat is dus de derde pijler. Eh, niet de tweede pijler. Waar gaat, veel zelfstandigen zich wel de in de bevinden de natuurlijk. Ja. En verder denk ik. Kijk, dat is ook het mooie van, van het systeem wat wij uh, hebben, hebben uitgewerkt als, als commissie. Wij bemoeien ons niet met waar je je pensioen of je lijfrente afsluit. Wij zeggen alleen de fiscale ruimte die je krijgt... moet voor een werknemer hetzelfde zijn als voor een ondernemer. En dan kan die ondernemer die kan bepalen of hij dat bij meneer Pannenborg wil onderbrengen... of bij een andere pensioenuitvoerder of een, uh, een bank. En uh, daar hebben wij ons verder niet, uh, niet in verdiend. Namens Egon wenst u hier niet op te reageren, begrijp ik. Ik zit hier uh, niet namens als Egon, hoogleraar. Dus, uh, ik Goed. zit hier als hoogleraar. Oh, oké. Okay. Willem Overbos, ik neem aan dat het lijkt me typisch iets voor jullie... om dit soort dingen te vergelijken, wat meneer Egon en meneer Bren nu deed. Wat klopt nou, er van Ik heb, inderdaad, ik heb inderdaad ook uh, eens even gekeken... Van wat, wat betekent het nou eigenlijk als je vanaf je veertigste... Uh, pensioen moet opbouwen en je wil uh, hè, een bedrag bij elkaar gaan sparen. Je zou het eigenlijk al wat eerder moeten doen, natuurlijk. Ja, maar, maar ik heb, heb vanmorgen ook eens even gekeken op... Uh, wat, wat komt ja. er nou uit bij de... de moet ik ze even erbij pakken. Bij Egon heb ik ingevuld dat ik, stel je voor... ik heb 75.000 euro al bij elkaar gespaard de afgelopen jaren. Dat kan ook minder zijn, maar dat bedrag heb ik even genomen. En ik heb uh, 500 euro per maand, wat ik kan inleggen... dat is dan totaal 6000 euro per jaar. En uh, ik wil dat tot mijn 65ste doen. Dan heb ik bij A Brand New Day... daar kwam uit dat ik dan een bedrag aan het einde van de rit heb... bij een normale beurs van 521.000 euro. En dat levert mij dan ongeveer die 40.000 euro inkomen... per jaar op na mijn... Uh, levenslang. Levenslang, ja. precies. Dan doe ik datzelfde bij, uh, bij Egon. En daar zou dan een enorm verschil in moeten ontstaan... Uh, volgens mijn buurman... Maar dat viel wel mee, want daar kwam uit dat het uh, eigenlijk vergelijkbaar was. Namelijk ook iets van 580.000 euro aan het einde van de rit nee, bij de beurs. Kijk. En heb je ook Do nog gekeken wat er dan gebeurt als de beurs zich niet positief ontwikkelt? Ja, maar, juist heel ja, regent, ja, maar ik heb dat nu gewoon nou even... even ge ik, uh, ik, ik zie nu al aan de vergelijking die je maakt dat de bruto rendementen al uh, verschillend zijn. Ik leg ze even bij je neer, hoor, want het is geheel objectief gedaan. Nee, maar hij ja. ja. gaat er maar, mij, maar, even om. Maar, om Willem, mogen we dit samenvatten als dat niet alleen Egon, uh, maar ook Brand New Day, eigenlijk die hele sector? is gewoon... Uh, het is heel en, moeilijk Ik gebruik gebrek. van gelegitimeerde diefstal. Dat is nou, ongeveer nou, dat hoog, dat hoort, uh, op, op straat uh, gezegd wordt. Ik denk uh, dat het heel moeilijk is om, uh, en dat is denk ik een van de punten. Je moet als ondernemer of als zelfstandige. Het is natuurlijk een adviesgevoelig verhaal. En de Brand New Day is een partij die dat execution only aanbiedt. Dat wil zeggen ja. dat, uh, dat je als. Daarbij wil ik wel graag opmerken dat wij natuurlijk een goede samenwerking hebben... met een hele hoop onafhankelijke adviseurs. Uh, zelf adviseren wij niet. Maar iedereen dus die bij ons aankomt zegt... goh, hier willen we wat mee doen. Maar ik heb wel behoefte aan advies. Die kunnen wij doorsturen. Waarbij wij graag willen opmerken... dat ga alsjeblieft dan wel naar een onafhankelijke adviseur. En ga niet naar het egomannetje toe... Wat gewoon zijn eigen pro product, product proberen te snijden. Nou, ik ja, wil even He? pareren, want wij hebben ook alleen maar... Niet onafhankelijke, onafhankelijke verzekeringsadviseurs die onze klanten adviseren. Nee, even terug, nee, Willem. Ja. Het is uiteindelijk het verschil is bijna niks. Nou, van van zijn er zijn natuurlijk voor. wel verschillen. Nou, ik denk nou, dat het daadwerkelijk waard is. Als jullie straks nou even naar dat rekensommetje kijken... Ja. want jij hebt neergelegd, Willem, aan uh, meneer Pannenborg van Brand New Day... dan gaan wij even luisteren naar een reportage van onze verslaggever Misha Blok. Want zij ging op bezoek bij pensioenadviseur Ans Oldemeulen... In U adviseert de ondernemers over hun eigen pensioen... en over het pensioen van hun uh, werknemers. Uh, hoe staat het in het algemeen met de kennis, met de pensioenkennis van, uh, van de ondernemers? Oh, die is heel slecht. Uh, de ondernemers die hebben werkelijk geen weet van de mogelijkheden... hebben geen weet van de wettelijke uh, regelgeving hieromtrent... Maar is het nog wel uit te leggen? Nee, het is niet meer uit te leggen. Nee, nee. Het is zo omvangrijk, zo intensief. Het is sowieso niet in een adviesgesprek van een uur of twee uur uit te, uh, uit te leggen. Komt er nog veel ondernemers tegen die zeggen... nou, mijn pensioen, dat is mijn zaak? Ja. Onbegrijpelijk. <laughs> Ik vind het... ja, dat zijn ook momentopnames. Je hebt een eigen bedrijf en uh, in een hoogconjunctuur is alles veel geld waard. In een laagconjunctuur is het uh, mondjesmaat of helemaal niks. Dat is een uh, achterhaald uh, begrip. Ik vind dat echt een achterhaald begrip, jazeker. Welke keuzes heb je als ondernemer om je pensioen uh, te regelen? Ja, dat ligt eraan welke rechtsvorm ze hebben. Als het een eenmanszaak is, ja, dan kun je niet veel anders... dan uh, in, in de lijfrentes weer wat, uh, wat gaan zoeken. Maar heb je een BV met een holdingstructuur... dan kun je dus zeggen van ik ga het extern verzekeren vanuit de holding. Maar je kunt ook zeggen ik neem een pensioen in eigen beheer in mijn holding. Met de dekkingsgraden van tegenwoordig... is het dan niet gewoon veel slimmer voor ondernemers... dat ze gewoon uh, zelf gaan sparen? Ja, dat betwijfel ik. Kan natuurlijk wel, maar dan moet je het ook zelf beheren. Ik weet het niet. Ik denk dat ik nog meer zou kiezen voor een stuk garantie bij een verzekeraar... en nog geen toeters en bellen van beleggingsresultaten of wat dan ook. Ik zou mijn basis in voorziening gewoon daadwerkelijk willen hebben staan. Denkt u dat het een groep is waar veel uh, onverzekerden rondlopen? Ik denk dat het een hele grote groep is waar onverzekerden rondlopen... en die ook echt niet doorhebben uh, dat, er, dat de nabestaande voorziening ook gewoon niet aanwezig is. En dan hou ik mijn hart wel eens vast... Er zal maar wat gebeuren met een gezin met jonge kinderen. Kijk, als we allemaal 90 jaar of ouder worden, dan hebben we alles perfect geregeld. Maar dat is niet zo. Goedemorgen, Wietse. Hallo. Welkom. Dankjewel. Wietse Wind van iPublications. Wat voor bedrijf is het? Het is een uh, systeemintegratieonderneming. Ze dus zijn gespecialiseerd in het koppelen van verschillende systemen. zodat die uh, met elkaar kunnen communiceren. Is dat een uh, minder leuke kans van ondernemerschap? Dat je nu moet gaan praten over het pensioen van een van je werknemers? Nou, niet zozeer een minder leuke kant. Ik denk dat de minder leuke kant is debiteurenbeheer. <laughs> maar er komt een moment dat je er toch over na moet gaan denken... en moet gaan kijken wat de opties zijn. Dus uh, nou, hierbij. Wat voor bedrag heb jij zelf in je hoofd zitten van... nou, dat uh, zal het mij gaan kosten, zo'n pensioenregeling? Ik ben er helemaal blanco in gegaan. Het is echt helemaal nieuw voor me. Dus dat wordt waarschijnlijk een uh, slecht nieuwsgesprek. Ja, nee, dat wordt nog geen slecht nieuwsgesprek. Uh, deze werknemer waar het om gaat, die is uh, 4, 35 jaar oud. Die verdient zo'n 45.000 euro op jaarbasis. Nou, daar gaat een franchise vanaf uh, van, van 12.000, 13.000 euro. En dan hou je de pensioengrondslag over. Het heb je wel eens gedacht toen die werknemer naar je toe kwam van... Oh, ik wil een pensioen, van nou ja, regel het zelf maar? Nou ja, dat lijkt me niet echt een hele nette optie. Bovendien stelde hij als, als wel als voorwaarde dat hij... Uh... Op, ja, op de een of andere manier in een bepaalde pensioenregeling terecht zou komen. Wat dus voor mij wel uh, eventjes uh, twee keer nadenken was... voordat ik uh, ja, akkoord ging met, uh, met, met het aannemen van, van hem als medewerker. Maar het is wel een hele goede, uh, goede programmeur. En ik denk een ontzettend waardevolle toevoeging aan het team. Dus ik, uh, ik neem graag die stap. Oké, okay, nou dan laat ik jullie nu uh, met rust. Want het gaat allemaal ten koste van jouw gesprekstijd. Geen probleem hoor. <lacht> Ik begreep toch dat ik uh, drie of vier weken nodig heb... aan fulltime gesprekstijd om alles te doorgronden. <laughs> dus, uh... Want hoe is je eigen pensioen uh, geregeld? Op dit moment nog niet. Nou, nog werk aan de winkel dus. Ja, dus zeker werk aan de winkel, ja. ja. Maar zo'n jonge ondernemer en, uh, en een jonge onderneming... Uh, eerst maar eens even laten starten en eens kijken hoe het allemaal gaat. Kijk, als hij 30, 35, 40 jaar zou zijn... zou ik zeggen, we moeten echt die risico's aan gaan beoordelen... en gaan kijken om de, of we die al niet moeten gaan uh, afdekken. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. U hoorde een reportage van onze verslaggever Micha Blok... en zij was op bezoek bij pensioenadviseur Ans Oldemeulen. Hier in de studio praten we verder over pensioenen voor ondernemers... met bijzonder leren fiscaal pensioenrecht Herman Capelle... Willem Overbos van MKB Service Desk... en Olaf Pannenborg van pensioenprijsvechter Brand New Day. Voor de reportage hadden we het over al of niet uh, verschillen... in wat je uiteindelijk uitgekeerd kreeg. Uh, Olaf Pannenborg zei nou, zo'n 1% dat scheelt al gauw 30% in je inkomsten nadat je gepensioneerd bent. Kan wel oplopen tot 2%. Willem Overbos had het eens dus een beetje uitgerekend en uh, kwam tot een geheel andere conclusie. Ondertussen hebben jullie een beetje uh, met elkaar's papieren kunnen stoeien. Vertel ja. het maar. Nou, Waar het eigenlijk een uh, beetje op neerkomt... is dat we hier uh, de spreekwoordelijke appels met peren aan het vergelijken zijn. We zijn een 5,9% rendement, bruto rendement bij Egon aan het vergelijken... met een rond de 4,3% bruto rendement bij Brand New Day. Dus die vergelijking gaat niet op. Om het eerlijk te doen moet je 4% bruto tegen 4% bruto... Uh, leggen en dan kan je exact zien wat die kosten nou uiteindelijk voor impact hebben in dat op te bouwen kapitaal. Dit dat klinkt voorkomen logisch, is het ook waar wat hij zegt? Het zal ongetwijfeld waar zijn wat hij zegt. Alleen wat ik heb willen aantonen is ook dat je als ondernemer of zelfstandige ga je naar die vergelijkingssites, of dat nou bij Egon of bij Brand New Day is, daar vul je dezelfde bedragen in en je denkt er daar een vergelijking uit te krijgen. Uh, maar daar, hè, dus die, de, de vergelijking die, uh, die meneer wil maken, die is heel moeilijk te doen online. Ja. Dus het is denk ik ook heel belangrijk dat je je goed bewust bent van wat ben je aan het vergelijken. Uh, laat je het daarover ook wel goed adviseren als je daar niet helemaal zeker van bent. Want je bij haalt... een onafhankelijk adviseur bij een, Dat zeg ik ook, bij een onafhankelijk adviseur. Wat ik wel eruit heb gehaald, dat is wel interessant... Dat uh, inderdaad het kostenniveau van uh, Brand New Day is wel degelijk lager. Dat staat ook daadwerkelijk okay. wel snoeihard uh, in die offertes. Helder, meneer Capelle, er is een ander iets wat echt duidelijk geconstateerd is: dat veel te veel ondernemers uiteindelijk het niet geregeld hebben. En daar pas vlak voor hun pensioen of op het moment van de pensioendatum achter komen. Zou een verplicht pensioenfonds voor dit soort mensen, is dat een optie eigenlijk? Uh, ja, dat zou daar een optie voor kunnen zijn. Uh, en daar wordt ook uh, wel naar gekeken en er wordt onderzoek naar gedaan. Alleen, um, en dan kom je in het hele lastige verhaal... dat de ZZP'er als zodanig, die, die bestaat volgens mij niet. En je hebt een aantal mensen die zijn een beetje tegen wil en dank ondernemer. Die zijn ooit een keer in een loondienst geweest... en uh, die zijn naar nou ontslagen en die zijn dan maar voor zichzelf begonnen. Ik denk dat voor dat soort mensen een, een beroepspensioenfonds... of iets in die geest best uh, aantrekkelijk zou kunnen zijn. Schoonheid specialisten ja, zijn huis. En mits, de... mits ze daar dan inderdaad ook wel de middelen voor hebben. Maar de, de echte ondernemer... Ik denk dat die vanuit zijn aard juist iets heeft tegen verplichte deelnemers. Ja. Ja, ik ben ondernemer en waarom ben ik geen. Hoe moet je er niet mee? Ik ja, ben anders was ik al werknemer ja. geworden. Maar, maar dan zie je natuurlijk dat bijvoorbeeld uh, bij uh, auto of pensioen in eigen beheer, dan moet je geloof ik 10% daarvan wel liquide in huis hebben. De rest mag je investeren weer in je bedrijf. Uh, Sterker nog, je mag alles investeren? Je in mag je alles bedrijf. investeren. Oh, ik, dat, ik dacht dat je een bepaald gevaar percentage. Van okay. dat soort uh, regelingen. Oké, okay. en het gevaar is dan natuurlijk dat je dat stopt in je bedrijf en dat er niks van overblijft of dat het bedrijf toch ja. ineens minder waard wordt of je gaat failliet of. En dan is het weg. Dat klopt. En daarom hebben wij ook in ons. Dus een van de, van de uh, effecten waarvan wij zeggen, als je nou maar die aftrek die je niet gebruikt hebt, levenslang kan doorschuiven... dan hoef je ook geen pensioen en eigen beheer meer te hebben. Want je kan zeggen, als ik in het begin van mijn uh, onderneming... nog niet het geld heb om mijn pensioenzin op te bouwen... Nou, dan doe ik nog niks. Maar ik hou die ruimte, die wordt op de lat geschreven. En op het moment dat ik wel voldoende geld heb... dan kan ik het naar een, uh, een professionele partij brengen. Dat kan een pensioenfonds zijn, dat kan een verzekeraar zijn... dat kan een beleggingsinstelling als zijn. En nu uh, bestaat de mogelijkheid niet... Hè, want je moet ieder jaar mag je een bedrag opzij zetten. Dat kan je dus niet... Tien jaar later in één keer doen? Nee, dat kan je nog zeven jaar kan je dat doen en daarna vervalt het. En het is ook nog beperkt in hoogte. En dat is wat wij er ook uit willen hebben. Zeg, vio, als je nou afspreekt dat je een bepaalde ruimte moet hebben in Nederland om een adequaat pensioen te, uh, op te kunnen bouwen, dan moet je dat ook je hele leven lang kunnen gebruiken. Ik neem aan dat het rapport naar uh, de fiscaal uh, specialisten in de Tweede Kamer gestuurd uh, is. Uh, ik heb van een aantal Kamerleden gevraagd om het, uh, om het op te sturen. We hebben het afgelopen woensdag gepresenteerd voor de Vereniging van Belastingwetenschap in wiens opdracht het gemaakt en heeft is. En dus nog niet gehoord waarschijnlijk? Ik heb nog geen uh, reacties van, uh, vanuit de politiek gehoord, maar nogmaals, het is wel door een aantal Kamerleden opgevraagd. Hmm. En dat betekent toch dat je daar een serieuze discussie over moet hebben... links of rechtsom? Er moet waarschijnlijk, en dat wordt ook bevestigd door Willem Overbost, uiteindelijk moet er aan die situatie wel iets gebeuren. Maar de ZZP'er is natuurlijk iets waar op dit moment heel veel over ja, gesproken precies. wordt... in zijn pensioensituatie. En Olaf, veel uh, ZZP'ers en uh, zelfstandigen hebben de weg al gevonden naar jullie? Of? Ja, absoluut. Want uh, jullie het, hebben het nog niet bekendgemaakt hoeveel mensen nou uh, overgestapt zijn naar jullie. Nee, klopt. Uh, die cijfers die zullen uh, over enkele weken volgen. Vooralsnog kunnen we daar weinig uitspraak over doen. Maar ik kan wel zeggen dat het allemaal erg goed loopt. Uh, <lacht> onderdeel... Uh, ja, we weten van niks, maar neemt u van mij aan. <lacht> nou ja, ons, ons klantenaantal blijft uh, flink groeien. Ja. En dat is natuurlijk mede dankzij nou ja, onze transparante manier van handelen en het voordeel is iedereen kan online gewoon zien wat hè, als ik zoveel op eh, inleg wat bouw ik nou op wat betekent dat nou voor mij ja en bellen bij jullie kunnen ze allemaal terecht met vragen over pensioenen neem ik aan klopt ja. wij ja. werken inderdaad met onafhankelijke adviseurs die daar in de verder kunnen helpen. Ja. Ja. maar het gaat er vooral om oriënteer je naar goed op wat je, uh, je wil vergelijken en op je, wat, wat je wil hebben als je mm. klaar bent Hartelijk dank. We spraken over pensioenen voor ondernemers... met bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht. En die heet Herman Capelle. Olaf Pannenborg hoort u van pensioenbelegger Brand New Day. En u hoorde ook Willem Overbos, een bekend geluid... van MKB Servicetest. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Ja, informatie uit dit programma terug te vinden op onze website... www.trossinbedrijf.nl en op teletextpagina 257. Zo dadelijk op Radio 1 Opium. En nu eerst het nieuws van half drie met Marianne Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal. In verschillende landen in het Midden-Oosten wordt weer gedemonstreerd. In Algerije was vorige week een wekelijks protest op zaterdag aangekondigd. Enkele honderden mensen wilden vandaag de straat op. maar werden door de oproerpolitie in Algiers tegengehouden. voordat ze het 1 mei-plein konden bereiken. In het oosten van Afghanistan zijn negen mensen omgekomen bij een bankoverval. De daders kwamen binnen in het uniform van de grenspolitie en schoten wild om zich heen. Zeker 70 mensen raakten gewond. De Taliban hebben inmiddels laten weten dat zij achter de actie zitten. De overheid onderzoekt de fraudegevoeligheid van het oude papieren rijbewijs. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gekeken naar de mogelijkheid om het zo snel mogelijk te vervangen. Met vervalste papieren rijbewijzen zijn door een bende afgelopen jaren verschillende bankrekeningen geplunderd. En in de Franse stad Avignon is een klant van een hamburgerketen kwik overleden aan voedselvergiftiging. De jongen van 14 was vorige maand ziek geworden nadat hij een paar hamburgers had gegeten. Onderzoek heeft uitgewezen dat in het vlees de staphylococcus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 Goedemiddag, uh, welkom bij OP met cultuurmagazine van de Avro op Radio 1. Als u niet op de huishoudbeurs staat of in de auto naar de wintersport zit... zou ik zeggen, kom even langs. We zitten in de amstel in Carré. Er is uh, straks live muziek hier van een hele leuke band. Daarover later meer. Uh, gasten, beeldend kunstenaar Luc Tuimans, die is vanuit België hier naartoe gekomen. In Brussel is een grote overzichtentoonstelling aan hem gewijd. Uh, Elme Schoenberger schreef een nieuw stuk Broei. Els ingeborg die speelt erin, die komen beide langs. Uh, Roland Kieft heeft nieuwe klassieke cd's. Jan Siebelink, die bundelde zijn beschouwingen... over. Franse schrijvers. We hebben de virtuele vitrine met Erik Corton en Cornel Maas... die gaat proberen het carnaval voor ons te duiden. En uiteraard, 80 seconden latent talent. En nu aan tafel uh, regisseur Gerard-Jan en actrice Marisa van Eijlen. Uh, met jullie ga ik zo praten over uh, De Mail van Tjechoff. Eerste van drie stukken van uh, Tsjechov die uh, gaan worden gebracht. Eerst uh, even iets heel anders. Uh, deze week werd bekend dat Egbert van Paridon is overleden. Een uh, theatermaker. Hij is oprichter geweest van, uh, van Puk, later van Centrum... Uh, Belangrijk man in, in de Nederlandse cultuurwereld. Later is het Centrum is eigenlijk opgegaan in Amsterdam, waar jij aan de basis van stond in 87. Uh, wat zijn jouw herinneringen aan die man? Hij kwam altijd kijken. Tot, uh, tot een half jaar geleden geloof ik zelfs. Mm -hmm. En dan uh, kreeg je de ene anekdote naar de andere uit zijn... Rijke theaterverleden. Ja, wat is de mooiste anekdote die bij dat is. Dat weet ik zo die zei je. heb jij meegemaakt? Eh, ik weet ook, dat was in, ik ben dan in 88 officieel begonnen met spelen bij de Trust. Mm -hmm. En dat was altijd een wat oudere manier waar wij de eerste jaren ons van afvroegen. Wie is dat toch? Maar dat was Egbert van Parijon, die ja. inderdaad alles zag. En ook altijd bleef hangen. En... Iedereen ging vertellen wat hij ervan vond en hoe mooi het was, maar ook hoe het zeker nog beter had gekund. Ja, ja, maar ja. Was, hij, was hij kritisch? Ja, maar op een hele prettige hmm. en complimenteuze manier. Hmm. Als iedereen op die manier kritisch was, uh, zou het leven er een stuk leuker ja, ja, uitzien. Ja, ja, dus ja. het is jammer dat hij er niet meer is. Ja. Goed, uh, dank jullie wel. Ik praat zo verder over, uh, over de mail. Eerst gaan we naar de live muziek. Die jongens staan al klaar. Uh, Sex and Drugs and Folk and Roll. Onze muzikale gasten die introduceren een geheel nieuwe stijl in uh, Nederland... waar een gezamenlijke busreis van Alkmaar naar Frankrijk al niet toe kan leiden. Nu hier in Carré, The Tunes. All doctors used to see, but none of them did me No money in that way Seven apples in a week and I'll be fine And I will become better all the time We'll make me fall in love, but it's not good enough Whenever she ain't all of apples all along Seven apples in a week and I'll be fine And I will become better all the time Can't get hard. Reading, all doctors used to say, but none of them did no money in any way. Dat is een uh, fijne binnenkamer. De Tunes met de uh, Apples uh, bestaat uit Aram Haagsma, Drums, Max Sonbroek op de gitaar... Remco Sitsima op trekharmonica en zang uh, Jelle Himmelreich op contrabas en zang uh, Misha Veldhuis, die uh, speelt gitaar. En hij zingt ook. En hij is uh, de, de leider van de band. Ik weet niet of hij echt een leider is. Dat kan hij me zo vertellen, want hij schuift, zo heet dat, aan tafel nu. Uh, ben, jij, ben jij de baas? De uh? baas, de baas. Nou, nee. niet zoveel als ik zou willen misschien. Uh. Nee? <lacht> oh. Wil je erover praten? Um. Een soort van therapie, niet? Kijk, ja, dat ja, weet ik veel. Nee, kijk, ja. ik, ik ben degene die bijvoorbeeld uh, de liedjes schrijft in eerste instantie. En dan vullen zij het op. Maar over het opvulproces, zeg maar, hoe zij, wat, zij erbij, wat zij erbij stoppen, daar heb ik relatief weinig zeggenschap over. Zeg maar. Dan is het uit jouw handen en dan moet Precies, je maar afwachten ja. wat er van komt. Dan ja. moet ik uh, ja. gewoon de compromis ja. afwachten. Ja. Ja. Uh, folk en rock, hè? want dat is, dat is de, de combinatie die jullie min of meer hebben uitgevonden. Uh, ja, hoe komt dat zo? Ik hou persoonlijk niet zo heel erg van de term rock. Dus ik hou het liever op folk en roll. Um, van rock'n'roll. Yeah. Ja, dat genre, dat, is, dat was een soort van noodzaak, omdat we allemaal uh, eigenlijk totaal andere genres aanhangen. Onze, onze platenkasten zien er ja, behoorlijk verschillend uit. En toen we zo'n band vormden en die muziek tot stand kwam, toen we, konden we niet eens worden van, is het nou rock'n'roll? Of is het folk? Ja, ja. Of is het misschien juist meer funky? Uh, ja. En toen ja, dan moesten we een compromis maken. Dus dat, dat hij heeft, heeft zich gevonden in, in die busreis naar Frankrijk. Hè? Want jullie zaten met z'n allen in de bus of zoiets. En toen <laughs> stond de band. Ja, we moeten het verhaal niet mooier maken dan ja, het ik is. Ik vind het zo mooi. <laughs> uh, dat verhaal was op, zich, op zichzelf al heel erg mooi. Maar die, die term die, uh, die was er eigenlijk al daarvoor. Voordat we daar stonden toen. Uh, ja, toen we daarheen gingen, toen besloten we dus met die akoestische instrumenten te gaan. Want mm -hmm. op straat heb je geen elektriciteit, dat verhaal. Want jullie op straat gaan spelen in Frankrijk. Precies, ja. ja. En toen kwamen we dus tot de conclusie, conclusie oké, okay, ja, we hebben dus wel iemand die echt een rock roll gitarist is. Of onze gitarist, dat is zo'n Jimi Hendrix gast. Onze drummer, dat is weer meer een funk-drummer. En nou ja, we moesten daar een naam voor hebben en dat werd folk and Roll. En eigenlijk, nou, daarna zijn we ook nog door heel Nederland gegaan. We hebben getoerd, twee jaar ging, ging voorbij. En, ja. Ja, hoe langer het duurde, hoe, hoe meer we tot de conclusie kwamen van... Hey, die shit, die, die, die, die, die, uh, die naam Folger World, die past eigenlijk best wel goed. Ja, nou, nou is er een uh, cd is er uitgekomen van jullie. Die heet Peux de Deux. Dat heeft ook iets met Frankrijk te maken, geloof ik. Hè? Want het is een soort Fran Frans wat jullie uh, je eigen hebben gemaakt. Ja, dat klopt, ja. ja. Dat is het, uh, het titelliedje titel van ons album. Het is ook vaak het liedje waar we onze set mee afsluiten. Onze live set. En dat is uh, een Frans liedje. Tenminste, we doen alsof we Frans zingen. <laughs> het is een soort van steenkool Frans. Geef mij eens een voorbeeld van dat steenkool Frans. Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet. Ja, komen toen we in, wel speelden, in eerste instantie dachten we van, ja, shit, als in Frankrijk die Fransen gaan ons uitlachen of ze gaan, ze voelen zich beledigd. Maar ze vonden het eigenlijk best leuk en daar ook en toen later in Nederland toen is dat liedje eigenlijk uitgegroeid als van. Ja, dat is het slotnummer van onze set. Daar gingen de mensen op uit een plaat. En, uh, dat is zeg maar in eerste instantie betekent het niet. Maar in de afgelopen jaren heeft het gewoon gaan betekenen van... Ja, die energie die we aan het eind van die show hebben... die zit gewoon in, in dat woord van padudu. Ja, ja. hey En uh, de, de cd, want die moet ik toch even laten zien... nog bij de microfoon, dat mensen thuis ook kunnen bekijken. Dat is je dat, <lacht> dat uh, het, eigenlijk het Apple uh, uh, van de Beatles. Het Apple-logo, of, of van die computers ja. misschien wel. Maar, maar dan is er een hap uit wat is, is dat een verwijzing naar de Beatles of is dit gewoon een creatieve thematiek. vrijheid? Nou ja, die verwijzing naar de Beatles die is gevaarlijk. Want ik ben persoonlijk een groot aanhanger van de Beatles. Mijn maar zo is de gespeeld, voor de beter. Zijn zoontjes weg. In eerste instantie uh, heeft het niks met de Beatles te maken. Maar met, ons, met het liedje wat we net gespeeld hebben, Apples. En dat kwam eigenlijk voort uit een ander verhaal. Ook een soort van onder, onderliggende thematiek van de band. dus Dat we een tijd lang allemaal ontzettend veel apparaat aten. En uh, nog steeds eigenlijk wel. En toen ik op een gegeven moment zo'n liedje bedacht had... toen dacht ik, ja, dat, dat kan niet anders dan dat we dat liedje nu over, uh, over appeltaart... en over appels moeten maken. En, uh, ja. Vandaar ook dat plaatje. Ja, ik vraag even de panel aan de andere kant van de tafel... of ze het interessante muziek vinden. Marisa, vind, vind je ja, het leuk, Link? Ja, ik word hier heel vrolijk van ja. en ik ben nu heel erg benieuwd naar... De rest. Het, Frans, het steenkolen Frans, ja. want dat spreek ik al jaren. Dus <laughs> ik heel goed verstaan. Gaan we dat straks nog wel horen hè, in de nummer? Het staat niet op onze setlist. Misschien dat het op internet dat jullie nog een nummertje extra doen... En aflopen, dat we dat op oh, oké okay, of ja. dat kan, maar, het kan. Of mensen dit, kopen dit onze kan cd. Toch gewoon, uh, <laughs> dit is toch gewoon te downloaden dat, als absoluut. Mens. Dat kan ook als En in winkel de winkel te koop zelfs. Gerrit-Jan wil het ook. Goed, dankjewel. Dan zou ik zeggen, Misha, straks <laughs> nog twee nummers in ieder geval. Leuk. En dan die, dat Frans, dat Frans, dat moeten we maar bewaren voor de, voor de platenwinkel waar die CD. Uh, te koop is. Alright. Goed, dankjewel. En ik meld ook nog even dat hun site thetunes.nl is. Uh, en daar is die dus te vinden, die, uh, die CD. En uh, live zijn de tunes 23 februari te zien bij Concerto In-Store in Amsterdam, 26 in Marlijn in Nijmegen, 9 maart op Paardpop in Zwolle. Meer informatie op onze site je Dankjewel. Het wordt aangekondigd als een groot toneelproject, en dat is het ook. Het project Tsjechov de Drie stukken van Anton Tsjechov worden bewerkt en geregisseerd door theatermaker Gerard Jan Rijnders... met een pool van Poel heet dat. Een pool pol staat hier pol, maar het is een soort pol. Ja. <laughs> ja, dat is een ander stuk. Ja. Uh, van de topacteurs. Het eerste stuk dat uh, is uh, deze week gaan spelen. In try in ieder geval. De Meeuw. Um, Marissa van Eilers speelt daarin. Gerard Jan is hier ook. Um, dat is leuk, Marissa. Want je hebt, je hebt allerlei dingen gedaan. Kniertje, onder andere in hoop, hoop van Zegen. Annie ja. uh, M. Gersmied op toneel gespeeld. Maar, uh, en jou... de Pauline, ja. <laughs> ja, nee, maar het leuke is. Want volgens mij ben jij destijds... Uh, je had het al over de trust... Dat was het eerste Mijn allereerste voorstelling na mijn afstuderen aan de toneelacademie Maastricht was ja. De Meu, of De, meeuwen, de meeuwen, ja. toen ja. in bewerking van Thomas Brasch. En uh, daar speelde ik Arcadina. Dus het is een beetje een aflopende kwestie. <lacht> Want dat is een beetje de, de nou ja, de, de, de actrice, een beetje dat, ja, dat is, vrouwelijke uh, hoofdpersoon. Nou, is het heerlijke aan Tsjechhof natuurlijk dat daar je hebt. Nu ook in de mail. Je hebt Arcadina, Trigorin, Trigorin, Nina. Dat zou je de vier hoofdrollen kunnen noemen. Maar wat daar omheen zwermt, woont, droomt. Het doet allemaal vegeteert. mee. Ja. Het is dat. In die stukken van Tsjechov is dat. Dat is in ja. meer stukken zo. Maar dat een kan echt niet zonder het ander. Dus het is ontzettend leuk om. Misschien, misschien wel leuker, uiteindelijk om eigenlijk een iets kleiner aandeel op papier te hebben. Ja. Omdat je bijna nog meer bewust bent van dat enorme organisme wat, wat, wat het is. Ja. Dus, uh... heb, heb je nog herinneringen die je dan meeneemt... van, van die voorstelling van toen, 88 ja, in naar Ja, en gewoon de eerste week... of dat toen wij het lazen, er zit 22 jaar tussen... en ook die eerste week repeteren... zag ik eigenlijk voornamelijk... zat ik gewoon helemaal in memory lane. Want ja, dan krijg ja. je al dat je dacht... oh, maar toen deed ik dat. Dat, dat komt ineens alsof je dat zo naar boven trekt. Ja, ja. Dus ja. dat is ook het allereerste wat ik deed na school. Dus dat, dat, dat, blijft sowieso, dat zijn van ja. die dingen die sowieso enorm ja. blijven hangen. In, de, in het dus... zwembad uh, aan heilige weg was dat toch? Ja, dat was pas weer maar, later. Dat was later. Dit okay. was nog uh, gewoon in de ja. brakgrond eigenlijk. Ja. Gerard Jarenijners, heb je destijds die, die versie ook gezien? van uh... De nieuwe groep De Trust? Die heb ik gezien. Hmm. Uh, maar ik dacht in het zwembad inderdaad. Maar dat ja, dus dacht ik ook. Nee, nee dat was het ja. echt niet. Nee. Nee, nee, maar ik herinner me in Fuse. Ja, toch? Ja, daar ja, nou ja, hebben we hem ja. zien. Ja, ja. <laughs> ja, want je, je, je, je staat dan aan het begin van een, van een nieuw project. Uh, je hebt de tekst liggen, uh, de waar, waar begin je? Of waar begin je aan? <laughs> nee, waar begin je? <laughs> het is begonnen met een, een nieuwe vertaling door Janine Brocht. En dan lees je samen dat stuk. En dan ja, dan ga je naar wat staat er nou eigenlijk en waar gaat het nou eigenlijk over... en wat willen, we, wat willen we er eigenlijk mee vertellen en mm hoe -hmm. pakken we het aan... en wat doen we met de werst en wat doen we met de roebels en wat doen we... Nou ja, dat soort hele praktische dingen. En dan vanuit de tekst ga je, ga je beginnen ja. met de acteurs en met vormgeving. Van ja, hoe, maken we, hoe vertellen we dit verhaal of dit stuk zo helder mogelijk zonder uh, dat was ook een zonder uh, heel modieus te gaan actualiseren. Dus mm -hmm. we doen het niet met laptopjes en dat soort grappen. Uh, we vertellen het eigenlijk zo tijdloos mogelijk. Ja, want, want wat vormgeving betreft vertellen jullie het heel sober. Hè? Alles, uh, alle, alle revisite en alles komt eigenlijk vanuit. Uh, vanuit... Ja. Ja, rijdende... Kistdozen. Dozenvoorraad. Schappen Schappen, ja. Dat wordt neergezet, bloemen worden neergezet... en voor de volgende scène zijn ze weer even snel weg. Ja. Dat is heel, heel basic. Ben je in de tekst en waar de mail volgens jou over gaat... ook heel basic gebleven? Nou, we spelen eigenlijk de hele tekst. Alleen een paar in onze ogen overbodige... bijvoeglijke naamwoorden hebben we geschrapt... En, maar verder houden we ons ja, ja. precies aan Tjechof, het, al Repeterend viel me ook vaak op dat... als ik denk, hé, dan klopt hier iets niet... en dan keek ik weer even in de tekst dan er stond de pauze. dat oh ja, probeer maar. En dan werkt het. Aha, dus dus die, we die, zijn heel Chekhov ja, trouw Dus die, die, die tekst die, die deugt ook gewoon heel erg. Die is meestal ja, Hij, hij, hij ja. kon het ja. wel, ja. Ja, ja, ja. Nee, dat is ja. precies wat Gerard Jan zegt. Soms loop je ergens tegenaan. Ah, ik denk, dat loopt niet. En dan ga je nog eens kijken en dan denk je... Daar staat ook inderdaad, is stil of is gescheneerd, barst in huilen uit. Ja, ja. Waar je dan denkt, laat ik dat nou eens een keertje niet doen, maar... Uh... Ja, dan klopt dat toch weer. Ja, ja. Dus dat... Je, je schetste net die, die vier hoofdpersonen die volgens jou bestaan. Die, uh, kun je kort, voor de mensen die de me niet kennen, kort schetsen waar het eigenlijk over gaat? Wat, wat, wie zijn die karakters? Uh, je hebt Arkadina, dat is de. Nou, We hebben discussie over hoe gevierd ze is als actrice. Maar dat vindt ze zelf in elk geval wel. Een beetje, uh, ook een uh, beetje een aflopende uh, zaak. Ja, dus ze, ze viert ja, ze haar ze triomfen heeft... in Minsk. Hmm. En als je in <laughs> Rusland niet in Moskou triomf viert, beetje... dan doe je er eigenlijk niet veel Is dat zoiets toe. als voetbaltrainer in Grozny? Of, uh... Ja, en N uh, Nina, het jonge meisje, een stuk die ook actrice wordt... die treedt op in Grozny. Dat staat weliswaar ja. niet in Tsjechhoff... maar die naam die hij, uh, het geheugd wat hij beschrijft, dat, dat zegt in Nederland niemand. Dus wij zijn eigenlijk wel erg dankbaar met Grozny nu... wat we al deden voor de transfer van ja. Dat vond je wel mooi passen. Dat is wel heel goed, ja, uit, ja. Ja. goed. Maar dan heb je dus die nou, nieuwe ja, uh, Het gaat eigenlijk ook basic over de oude garde en de nieuwe garde. Dus mm -hmm. gevierd of gezetteld actrice met. Uh, tamelijk groot schrijver. Niet zo groot als ja. Toy Stoi, maar net een etage in Trigorin. En dan heb je Kosja, de zoon van Arkadina. Ja, die, die uh, uh, zich is. tegen haar mm -hmm. afzet. en... Uh, uh, toch het talent niet heeft. Uh, Nina, ja. waar hij verliefd op is, gebruikt om zijn nieuwe vorm en stuk ja. te presenteren. en Dat, dat, dat is een beetje de, de, de spil van het en daaromheen. Want het gaat voor mij uh, net zo goed, of misschien nog wel meer... tussen al die verhoudingen onderling en mm -hmm. vooral alle non-verhoudingen... Mm -hmm. Onderling iedereen die zich eigenlijk liever zou willen verhouden tot die, maar hij is nu eenmaal met de ja, ander. Ja, en... ja, ja, want jij bent de, de, de vrouw van de, de beheerder van hun buitenhuis? Ja. En Met ook een, een, een soort... heftig oogje op de, op de arts. Op de arts, maar die ziet dat er weer die, niet zitten. Ach, nee, die vindt drama. dat al heel snel beklemmend. <laughs> ja. Nou, als het leven zelf, Ja, zeg maar. ja, Ja, ja, ja. ja en de, en belangrijk inderdaad dat al die karakters die geschetst worden... dat die minstens zo belangrijk zijn. Want dat, dat is inderdaad een feit, ja. Dat, ja dat want als je mee. alleen die vier zou... Ja, dan heb je ja. waarschijnlijk ook nog een uh, heel mooi stuk. Maar ja. het is juist dat dat zo groot... en dat iedereen uh, uh, spiegelt zich of probeert zich toch op te trekken... en droomt over degene die... Dus Nina wil Arcadina zijn. Uh, nou, Akarin is denk ik de enige die geloof ik wel in de nopjes is met ja. zichzelf. Maar verder wil ongeveer iedereen een ander leven of net een stapje hoger of zegt... Dus Korsjaan zegt, ik, god, die Trigorin die kan het toch echt een stuk beter dan ik. En Trigorin hoor je zeggen, ik ja. ben geen, geen Tolstoj, het is nee. geen Turgenev. Nee. Nee. En zo is iedereen eigenlijk naar dat groene gras aan ja. de overkant aan het rijken, Maar en, allemaal op hun eigen manier. Ja. Het gaat ook bij ook heel vaak over dat, dat mensen geld tekort hebben. Ze geld. zijn bijna allemaal arm ja. in al die stukken. Ja. En ze klagen het over geldgebrek. <laughs> dus ja, vandaar ook deze vormgeving die oogtamelijk... Basicaal en armoedig. Ja. En het is niks van uh, ruisende Japonnen en prachtige, hm. uh, adellijke dames en heren. Nee, nee. Het is eigenlijk armoedig. Sorry. Het, is, het is niet de statement ook van het toneel van tegenwoordig dat we dat we met heel weinig middelen toe moeten? Of, uh... Oh, dat zou dit... heel verkeerd aan kunnen komen. Ja, ja, ja dan zouden allerlei mensen kunnen denken... van zie je wel, al, het ja. kan wel minder. Het, kan, ja. Ja, het gaat wel over toneel natuurlijk Want die ja die, die, die jonge wel, ambitieuze... Een soort toneel, ja. Ja, die, die, die, die zegt op een gegeven moment ook... van voor mij is het theater van tegenwoordig een routine. Het staat bol van de vooroordelen. We hebben nieuwe vormen nodig. Nieuwe vormen hebben we nodig. En wanneer die er niet zijn, dan maar liever niets. Dat is wat tamelijk... Uh... Ja, maar dat hoor je toch iedere generatie roepen. Mm. En terecht. Ja. Anders zou het allemaal stil komen te staan. Ja. Roep jij dat eigenlijk ook nog steeds, ja. als, als theatermaker? Ja? ja, natuurlijk blijf ik dat roepen. Mm -hmm. Je hoeft mij dat heel stil. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik denk, misschien ja. ga je nog meer zeggen. heel weinig aan doen, ja. Ja, ja. Het, het, het, het stuk, uh, De Meeuw, waarom heet het eigenlijk De Meeuw? Nou, een belangrijke gebeurtenis in, uh, in het stuk is dat uh, Kostja, die dus verliefd is op Nina... en die, Nina die ziet hem niet... Zo goed meer zitten. Die schiet op een gegeven moment uit verveling een mail uit de lucht en die gooit hij aan de voeten neer. Hmm. En de schrijver zegt: Oh, dat is een, een mooie aanleiding voor een kort verhaal. Een meisje uh, uh, staat bij El verwarde meer. Een man uh, ziet haar toevallig en uh, maakt haar kapot. Ja. En wat dat is ook wat er gebeurt. In dat is uh, namelijk treurig. In het Russisch uh, hey, kan het zowel de meeuw of een meeuw of meeuw heen. Ja, of meeuwen dus. He? Ja, Vanaf? als je het ja. dan weer werkt. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, uh, een komedie noemt uh, het. in, in uh, Nou, ja, in Het is, het oer, is ook oerdex. om te lachen, maar het goede ja. van Chekhov is dat je... dat je eigenlijk niet, als, als het goed is, dat je niet kunt kiezen. tussen het is een tragedie of een komedie. Het is namelijk allebei tegelijk, mm -hmm. vind ik. En dat geldt voor al die stukken. En je moet lachen, maar tegelijkertijd is het vreselijk. Ja. Er wordt ook heel veel in gehuild. Er wordt ontzettend veel in gehuild. Ja, toch ook allemaal wel op voorschrift. Er wordt gehuild waar, wij, die... uh, ja, waar, waar staat huilt? We hebben er geen bijzonder. Ja. Het is niet zo dat er huilbuien zijn toegevoegd? Nee, volgens nee, mij niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee, want ik dacht zelf op een gegeven ogenblik... misschien kan het een onsje minder, maar... Maar, nee, dat maar voor de enige, dat is ja. het goede, enige als ze huilen... Dan is dat komisch. Ja. Zeker als, als ze, moeder en dochter tegelijk huilen. Dat is, op de ene manier is dat leuk. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt, humor. Maar dat is leuk. Maar als er iemand in zijn eentje huilt, dan is het zielig. Mm -hmm. Meestal. Ja. Je, je hebt in het, in, het, in het verleden ook zelf stukken geschreven. Uh, ja. Hoe? hoe verhoudt het zich dat tot Tsjechov? Tot, uh, ja, gewoon even de vraag. Je, je, je... Nou, het is knap, het is aardig, maar het is geen Tchegov. Nee, nee, nee. Maar heb je er veel aan gehad destijds, toen, toen je een schrijven, was? Uh, het lezen van, van grote schrijvers, bijvoorbeeld. Natuurlijk, ja. ja. En vooral de, bij Tchegov is het vaak hele, hele, heel simpel. Is het. En dan heeft het toch heel veel rendement. Hij, hij doet absoluut niet aan mooi schrijverij. Ook niet aan al die quasi-literaire dingen. Nee, het ja. zijn allemaal hele, hele kleinschalige observeringen vaak ook een beetje lullig. Maar dat is goed. Ja, kun je daar een voorbeeld van, van geven? Een lullige observatie? Um, een, een, een, ja, een sch schoonheid ontstaat alleen maar door diepgang. Zoiets. Ah, ik, jezus, ik kan ik er ook wel een paar bedenken. <laughs> maar in de context denk je, ja, nee, ik snap op wat je wil zeggen. Ja, ja. Ja. Dit is de uh, eerste van, van uh, drie uh, voorstellingen die, uh, ja. van, of drie stukken van Tsjechov die, die, die je gaat doen. Uh, welke zijn, zijn de andere twee? De volgende is uh, Omwanja en de derde is De Kersentuin. Hmm. En die, uh, we spelen ze ook in, in die volgorde, en dat is de volgorde waarin ze geschreven zijn. En ja, ik bedacht eigenlijk vrij. Wil ik toevallig deze drie. Ik wist me één ding: de drie zusters zitten er niet bij, want die heb ik al gedaan. Ja, dat vond ik Vijf, wel jammer. Want is 25 jaar geleden. Prachtig stuk. Ja, ja ze zijn allemaal mooi. Maar... Ze zijn allemaal mooi. Ja. Dus deze drie. En, en, en pas toen die keuze gemaakt was, viel me op: van... Uh, uh, in, in uh, de meel ligt het nadruk op de jongere generatie, die nog ambities heeft en vooruit wil. In Wanya zijn er eigenlijk middelbare heren die. Uh, in het nu leven en niet verder komen. Ze mm -hmm. uh, zijn dan navelstaren. En in de kersttuin gaat het is het accent op ouderen, ja. mensen, broer en zus die vooral terugkijken. Ja. Dus dat... dat is een mooi drieluik. En het omkappen van die tuin natuurlijk ja. uiteindelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en uh, Marisa, ben jij ook in een van deze? Want het is een pool van acteurs die dus uh, uh, tot, tot je beschikking, uh, die je tot je beschikking hebt, Gerard Jan. Dat, dat lijkt me op zich wel een, een soort prachtige rijkdom. Want Pierre Bobma zit er ook bijvoorbeeld bij. Die doet volgend jaar mee. Ja, ja. Um, uh, is dat nou ook zo, Marisa, dat jou in een van de andere stukken... ook nog te zien gaat, uh, gaat zijn? Uh, dat hoop ik stiekem wel. Maar ik, ben, ik vervang eigenlijk... zoals het begon, uh, Olga Zuiderhoek zou dit spelen. Mm -hmm. Die zit, zat echt heel vast. Het is ook mede haar initiatief. Of van jullie het, samen, dus uh, Olga had het bedacht. Ja. en dus, ja. uh, Die kan dat nu helaas... door um, Omstandigheden, om ja. niet doen. Dus ik hoop zelf van harte... dat Olga de andere twee... Yeah. En met name de laatste kan doen. Ja. En bij deze meld ik mij dan aan. Eerst <laughs> ja, als... eerste Sollicitatie is binnen. Er <laughs> zit, zit, zit, zit ah. op de bank. <laughs> ik, ik, was, ik was van de week mijn try-out in, uh, in Purmerend. Daar zag ik dat Olga ook... Uh, heb, uh, ja, ik heb, ook. Ja, heb je nog gesproken? Ja, zeker heb ik er gesproken. Ik was heel erg blij dat ik van tevoren niet wist dat ze er was. Terwijl Dan was, je... ja, dan was ik heel erg zenuwachtig zenuw. geweest. Omdat dat toch net iets anders... En, en het is ook... Uh, ik, ik ben ruim van tevoren gevraagd. Dus het voelt niet als ze was er al... Concreet mee bezig of aan het repeteren, maar je bent je daar wel van bewust. Ja. Dus, uh... Heb je nog goede adviezen van me gekregen? Of? Ja, minder mimen. Minder miemen? Ja. ja. Oh. Niet zomaar op het horloge kijken als het nergens toe dient. nee, nou ja, misschien wil je weten hoe laat dus. het is. Dat, <laughs> dat dat, misschien is. wil je weten hoe laat het is. Ja, nee. Dus, ik, ik vond dat ze heel erg gelijk had. dus uh, Ik hoop zeker dat ze nog een keer komt. Uh. Oké, okay, goed. Uh, want Jij bent wel volgend jaar in, in een herneming van een stuk van de trust. Uh, uh, te uh, de presidenten dus gaan wij, uh, als het goed is... Weer hernemen en kijken wat dat... Daar zit toch ook 16 jaar tussen ja. of zo. Dus we hoeven in ieder geval de dikmaakpak niet meer aan. Dat, dat is een heel, ja. ook met Teuboermans. Ja, die gaat daar weer voor De regisseur van destijds. Ja, ja. Een ja. stuk van Zwaap is dat in het Duitser, geloof ik. Ja, ja. ja. ja. ja. en een Oostenrijker mm -hmm. die ook alweer een tijdje dood is. Ja. Ja. Dat is. Van zo lang geleden, dat moet ook wel wat, wat bijzonders voor je zijn. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat... omdat die swaap. en toen ook Gustav Ernst... een beetje zo eind tachtiger, begin negentiger jaar... was ineens zo'n hoos aan rabiaten mm -hmm. uh, Oostenrijkse ja. en Duitse Reinhard Guts ook. Ja, bloedige Met, met taalconstructies ja. en veel uh, geweld uh, is de motor van de samenleving. En dat, dat klopt ook mm. nog allemaal. Uh, maar ook voor al die Taalde. en ineens alsof dat een beetje verdwenen is We hadden er gisteren ook in de bus over dingen als Thomas Bernard of zo waar, waar is het huh? dus ik ben heel erg benieuwd of dat anno 2011 of daar nog animo of dat dat ineens hopeloos achterhaald nou, blijft We gaan het zien. Alsof een soort mooi vooruitzicht bent, uh, ja. Ga, ja. Ja, ja. en dus, dus die drie uh, uh, die drie of ook een uh, mooi vooruitzicht uh, komende seizoenen. Ja, nog twee seizoenen nou, ja. te gaan. Ja, je, bent, je bent onder, onder de pannen, kunnen we zeggen. Op die manier, Bijna, toch? ja. <laughs> goed, dankjewel Gerard-Jan Reijnders. Jullie gaan zo naar Heeroveen voor een uh, volgende try-out? Voor de vierde try-out. Ja. Gaat het goed? Zit het, uh... het gaat steeds beter, ja. Ja. Het gaat steeds beter. Ja. Daar zijn tryouts voor, dus. ja, We zijn ja. nu al drie minuten onder de twee uur, dus... Ja. Het streven is om... om onder de twee uur, uur want anders vind ik dat er een pauze ja. in moet. Oké, goed. Marisa van Eijla, jan janijn dus dank jullie wel. De Tragie De Meel van Tjechhoff... met onder andere Saskia Temming, Kees Geel, Titus Muislaar en Marisa is vanavond te zien in Heerenveen. Dinsdag in Baring, woensdag in Kampen. En de tournee loopt tot begin juni. Inmiddels aangeschoven hier aan tafel... Luc Tuymans, beeldend kunstenaar... Uh, uit Antwerpen in, in Brussel is een grote tentoonstelling Retrospective van u uh, geopend. Uh, uh, gisteren was de opening? Nee, eergisteren. Eergisteren alweer. Tijd vliegt. Was het uh, naar wens? Uh, er was iets van 4000 man. Zo. Dat is. Uh, u heeft ze niet allemaal een handje gegeven? Zo, zou ik zo zeggen, ja. ja. U heeft ze niet allemaal een handje gegeven, neem ik aan. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Bent u tevreden over hoe het hangt in uh, Brussel? Wel, de tentoonstelling is al redelijk gerodeerd... omdat ze eigenlijk al anderhalf jaar op tournee is. Uh, ze was eerst in de Wexner Center of the Arts in, in uh, Ohio-Columbus. Hm. Daarna was het in uh, het Museum in San Francisco, Museum in Dallas... Museum ja. in Chicago en nu hier. Maar, wat wel zeer belangrijk is... Dat het er mooi, mooi uitziet. We praten straks verder. AVRO. Ah, U bent. Voordeelslager. Fliklaminaat stunter. Of uw vliestrui Dan rijdt u heel wat af met uw kiloknallers, eurotoppers of kortingpakkers. Doe dat dan wel in een Peugeot Partner Diesel. Want dat is de voordeligste bestelauto van Nederland. Nu te koop vanaf een luttele 9699 euro en met een financial lease tarief van slechts 2%. Zo, bent u zelf ook eens een keertje goedkoop uit. Kijk voor uw nieuwe partner op Peugeot.nl.